Daar komt ie weer! Ah. En daar zijn we weer, hè. Bij een week van hard werken, Dat zit je nou allemaal te doen, de Groot. Die zit midden in de opening van het programma. Hallo, en zo zijn we dan nou weer met een nieuwe aflevering hallo, van... De Groot, hou nou eens... Wat zit je nou met, met Kopenhagen? Hallo, wat zit je nou hallo. te bellen allemaal? Dit is meneer De Groot. Hallo, wat zit je nou te bellen allemaal? Ik de uh, bel even met de proverbeer verbinding te leggen met Kopenhagen. Ah, natuurlijk met we Kopenhagen. Want dat yes. is belangrijk, want we hebben zo meteen contact met Kopenhagen. Maar niet alleen Kopenhagen. De verbinding. Lichten hoor. binnen Kopenhagen is er Oké, okay, hou hem vast. We moeten ook zo meteen de juryleden in Europa. Ja, moeten we allemaal gaan contacten. He? Want die gaan de juryleden. Dat we, toch, we krijgen gaan toch alle juryleden bellen in Europa. Om te vragen hoeveel punten ze vanavond gaan geven aan Michel. Zodat wij zo ey, meteen al weten hoeveel. Ja, maar ik heb maar één telefoon. Ja, je één telefoon, Eurovisie, daar gaan we toch telefoon. Dan zorg je nog, leg ik toch lijnen neer. Dat, moet er toch, dat moeten toch verschillende oh. kanten. alle kanten. wat mogen we? Er wordt gekomen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat je weer zegt nou, nou, ja. doe nou ik demander. doe even mijn schoenen uit. Ja. Ja. Doe je, je schoenen uit. Wat zijn die draad allemaal in de gang? Dat is zo dadelijk voor de verbindingen. We gaan namelijk de juryleden. Songfestival. Songfestival. We gaan namelijk alle juryleden. Even nee? zo meteen even bellen, ja, ja, ja, zodat we nu al weten hoeveel punten Nederland gaat krijgen. Oh! Dan bellen de mensen persoonlijk. Ja, ja, ja. dus ja, dat is mee interessant. Uh, Dick, uh, ja, de repetities ja. beginnen. De repetities, ja. ook de repetities. Ja, kunnen we even meeluisteren? Hoor even, hoor Is het al begonnen? Ja, natuurlijk ja. is het al begonnen. Dat hoor je ja. toch trouwens. Even stil nou, mensen. Even genieten, even luisteren. We la, het zo mee, hè? Lekker, ik vind dit een lekker loodje uh, uh, uh, wel. Ja, dat ja, is leuk. Ik heb lekker niet gehoord. Het winnaar, hoor, oh, Wat winnaar? Ja, winnaar? Ik vind het wel een kans hebben. Ja, ik denk dat dit wel hoog eindigt. dit nummer je doet de de nou. helemaal nee, niet mee o, met het songfestival. Is de tune. Is oh, is de... het oh, oh, ik dacht dat hij mee. Nee, oh. De tune Dit is het... Ja, het klinkt wel bekend. Ja, natuurlijk klinkt dat bekend. Is dit niet de begin tune van Ivonie. Dat Die Ivonie begint toch? Nee, is het is van de eurovisie van ja. het Zorgfestival. Het ik kent festival, dat iedereen dat kent dat ja... nummer toch? La, la, la, is, er... ah, ah, is nou Ja, dat vind ik hoor, het is hem, Wat is hè, Dick? Ja, maar ik kan nou wel stoppen. Laat ze maar eens, we hebben het gehoord. La, la, la, Ja. Nou, nog een naam nou met dat nummer. Ah, dat zet je toch niet zo af. Dat is toch... Wat deden ze in Kopenhagen, Dick? Kopen haar. Wat, wat schandalig. schandalig. Ja, hoe, ze o, hem afzetten. hoe ze hem afzetten. Ja. Dat doe je toch zelf ook altijd zo. Ja. Je, je doet ja. elke ja. week ja. hoor ik niet ja. anders. dan ja. als... ja. bij je prijs Zo die platen ja. ja, af. Nou, schandalig. In ieder geval, wij zijn we... Nou, dan gaan we even kijken of we verder contact kunnen krijgen. Ja, ik ben benieuwd. Hallo. Hallo. dit is Dick voor elkaar. Dit is Dijk voor elkaar. Dit is Holland. Do you read me? Hallo. Hallo. Hallo? Hey. Hey. Hey. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Joes, hey. hallo? Dat Hello. lijkt... Uh, dat, dat is... dat is, Harry, Harry, ben jij daar? Ja, uh. ja, Dat is precies! Ja, dat is soms dat uh, ik hallo. Hey. Oh, die doet het verslag, die, die het het verslag, verslag oh, van het som... Oh, dat wist ik niet. Harry, yeah. uh, Kun je even een uh, kort verslag geven hoe de situatie daar is in... Ja, hallo? Hallo? Dit is Dublin. Het is hier Dublin. heel rustig op dit moment. Dublin. Er is weinig Harry. Harry, Harry, Harry. Waar ja, sta je in Dublin? Ja, hier sta ik in Dublin. Ja, is ja, is, is, het Songfestival is helemaal niet in... Natuurlijk is het daar rustig. Het Songfestival is in Kopenhagen, gek. Oh. oh, dat wist ik niet, dus het is het in Kopenhagen. Ja, in de verkeerde plaats, wat moeten we nou, wat moeten we nou? Nou, wacht even, ik los het wel op. Oh, wat nou, je staat toch in Dublin? Hoe kom je in Kopenhagen? Je staat in Dublin, hoe kom je daar? Dat kan toch nooit? Kan Het is zo gebeurd, je kan. Ja, even, je... Wat ga je dan doen? Je kan toch nooit instappen? Hij oh, in gaat weg. Hij staat in auto. Nee. Hij oh, ja, is Then, hurry what Harry Nock! Watch, let me in. idiot! idiot! is it, allemaal die. Je ja, hebt nou zo snel de Nog geen paar seconden geleden is je nog een in Dublin. Hoe kom je nou zo snel in Kopenhagen? Ik ben met een bestelbusje van de overtocht. Oh, oh, ik heb met een bestelbusje van de overtocht. Dat is, snel. Uh, je dat bent dat is in, uh, snel. Je bent in Kopenhagen dus. We ja. krijgen natuurlijk dus nu een rechtstreeks uh, verslag van, ja. het, uh, van de voorbereidingen van ja. het zongfestival. Ah, ben uh, uh, vertel eens, heb je onze Nederlandse Michel al ja, gezien? Ja, ik heb gezien. Michel? Hm? Michel. Michel deed die ons land vertegenwoordigd, maar dat is ver van de oh oh On oh oh Ja, Odia. Ja, oh ja. Hebben die al gezien? Nee, nee, die heb ik nog oh. nooit oh. gezien. Ik hoor zo, nee. je komt net, ja. oh. ja, net uit Dublin. Ja, ja. Je komt net uit Dublin. Daar ga je Wacht, even een verslaggever die net aankomt. Uh, dan ga je opzoeken. Kom op, zoek, uh, zoek Michiel. Uh, ja, uh, uh, uh, oh, oh, ga lekker kijken. Schiet is op. Ga gewoon dear. zoeken. So, zoek dan. Ja, ja. ja Michiel. Uh, uh, die zit daar. Die, die uh, is. Die uh, is. hoor uh, al vioolmuziek. Vioolmuziek. Dat kan er zijn. Loop daar eens heen. Ja, dat is nummer. Begint met viool. Kom maar even. Ja, loop heen. Ja, ik hoor het. Ik hoor het ook. Ik ja, dat is, dat is de begeleiding van Michel. Zo begint die plater, dat komt zij zo meteen. Hoe het nummer uh, over on, on my own again. On my own again. <treeks> Waar blijft er nou? Hallo Harry? Uh, Harry, ik hoor, ik hoor Michel, ik hoor alleen die viool meer. Maar waarom, gaat, uh, waarom gaat Michel niet zingen? Ik zie geen Michel, ik zie alleen Michel. Ik zie geen violisten die staan te spelen. Waar sta je dan, oh, dan, dan nu? Je maar, waar ben je waar spaar? Ja, je bent op de hoek van de straat. Van de hoek met, met, met, met een hoed voor zich. In hoed zijn straatmuzikanten, dat is toch niet de begeleiding van Michel? Loop door, Groot je gulden in die hoed, loop door, dat moet de Michel ja. vinden. Wat een ja, met twee straatmuzikanten staan bij de ja, microfoon. Ik heb alleen maar een tientje. Oh. Ik, ga, ik ga even wisselen. Wat oh. ja. is er uh, zo gebeurd. Harry, gaat belachelijk. We gaan er niet nee, uitgebreid ik, geld wisselen. Ik heb weer even een cigarenwinkel naar binnen. Ik word dat. Ik ga even wisselen Heerlijk. hoor. Hoor nou hoor. Gaat hij een winkel oh. nou. binnen? Nou. Ik sta binnen. Oh, Nou, schiet nou, ga nou, waar, waar, waar wissel je, waar, waar, waar wacht je nou nog op? Is er zijn nog twee klanten voor me. Nee, Harry, schiet nou, wat belachelijk, ja, we hè, gaan we wisselen om in een op te gooien en gulden. Een, een, dat is toch, dan wissel je, Wacht wacht dan even of je eerder mag, uh, Mag ik even voor? Ik ja. moet even een tientje willen Ik een, ben het dan niet dan zo half. Hey, hey, hey. hey. Kijk nou eens even. Harry Nakta, dat is ook toevallig. Die die Leo. Is toch niet? Ja, dikke Leo, ja. Wat doet die dikke Leo daar nou weer in? Wat doet die nou in Kopenhagen? Wat heb die daar nou? Ik heb mij natuurlijk gevraagd voor de jurering. We zorgen dat het allemaal. Eerlijk, gaaf, ja. Dan ja, willen wel. ze natuurlijk een betrouwbare notaris ja, bij jou. Ja, dat ja, ze... lijkt mij niet zo wonderlijk. Nee, dat is een hele goede keuze. Lachgelijk, ja, dikke Leo's en notaris van het zongfestival vanavond. Nou, dat zal dat dat wel wat worden. Ja, het gaat helemaal goed komen. Tuurlijk gaat het goed komen. Waarom bouw je voor, uh, Harry? Wat is er allemaal? Nou? Nou, ik moet even een tientje wisselen. Want tientje ik moet een zolder gooien in de hoed van een straatmuzikant hierop. Oh. Tuurlijk, dat kan ik ja, ja. toch ja. ook voor je. Ik is ja... Hallo, dat, dat oh, kijk, gaat allemaal te lang duren hoor, kom op. We gaan hier zo in de, de, de studio in gaan we verder, we hey. gaan de, de juryleden even bellen, want dat was de bedoeling. We moeten niet op haar, die wachten, want die staat even te wisselen daar. Gaan, dat gaat, dat, gaan, oh, ja. dat zich wel. Oh, daar. Wie ja. doen we, eerst nou, we gaan eerst even bellen met, eens even kijken met die de juryleden die dus vanavond de punten gaan de Nederlandse, uitdelen. Nederlandse en dan gaat het om de Nederlandse punten, hoeveel punten ze aan de Nederlandse hebben. Weet niet hoeveel ze gaan geven. Ja, daar gaat het nog mee Na, zoals dit meneer Beuzen komt. Goedenavond. Goedenavond. En die doet allemaal altijd een commentaar bij de die, die, die ja, van die, die stem. Die, die, die en die, die weg. heeft ook wat die zegt nog wat even ja, de analyse uh, maakkorten van, van ja, de punten. Okay. Die we gaan eerst bellen met het jurylid wat de punten gaat geven voor de grote Voor Zwitserland. Nou, we zijn benieuwd. De jurylid gaat Zwitserland bellen, wel even de. Wat zit je nou met dat mobieltje, dat kan toch ja, uh, oud, Heb je Zwitserland ja. aan de lijn nou? Uh, hallo? Hallo? We zijn benieuwd. Uh, u spreekt met de groot. Ik, uh, u spreekt met de bakkerij van zand, hè? Ik bel voor de punten. Wat zit je nou, wat Welke punten? De slagroompunten? Nee, van, uh, van het liedje. van uh, Nee, Michel. De groot, Bij, wat zit je nou? Michelle, je nou ik bellen, ik, ik je, heb geen Michel, wie moet u hebben? De, uh, de, de groep geeft die telefoon hier aan. Hallo! hallo met van Zandt. Meneer Van Zandt, we hebben verkeerd gedraaid, dit was niet kwalijk. We zijn met de punt. Nee, we moeten niks hebben. hebben. Nee, geen gevulde koeken, heb, uh, we hebben helemaal niks nodig. We zijn in de halve oh, Ik hou nog Als u een heel wind neemt, krijgt u nu een half uur wind. Ik heb daar wel voor Dat wat de groot, dat zie je nou te ja, bellen, ja, bakkerij van Zanten. te ja, Je moet eerst het landenummer en oh. dan komt eerst oh. de buitenbellen ja, natuurlijk, eerst oh, ja, het... Ja. Boch, boch, boch, oh, het zit in Nederland te bellen. Excuus ja. meneer Van Beutenkont, we gaan gewoon... Gaan, ja, we uh, ja, nou, oké, okay, Zwitserland, we gaan nu Zwitserland aan de lijn en die gaan dus de punten die vanavond aan uh, Michelle worden gegeven, worden nu al bekend hier in de dik voor elkaar. Joh, we zijn zeer benieuwd. Hallo. Oh, well. Dit is Madrid calling. Wat zit je nou de bellen? Dit is Madrid calling. Ja, de Madrid. In de Zwitserland. Ja, de hoofdstad. Ja. Wat de hoofdstad? Van ja. Zwitserland. Ja hoor, dat is Madrid. Die zit in Spanje. Oh, nou, Oké, okay, dan oh, doen we oh, eerst Spanje. Oh, hoeveel punten oh. geeft u meneer? Ja, ja, hoeveel punten gaat u geven aan Nederland vanavond? Ja, ja. Daar gaat het om. Netherlands, 3 ja? Ja. points. 3 points? Dank bedankt voor meneer. Dankuwel voor de Spanje. wel Madrid. Volgende land wat we gaan bellen. De Groot, gaan we heen. Finland. Finland. Hallo, Finland. Hello. Finland. This is Dublin calling. Met, met, hallo, met hallo. Wie, wie zegt u? Hallo. But This Hello. is Dublin calling. Yes. Hallo, dit met, is Dublin, de, Dublin calling. U uh, wist de Groot. Nee, dat is Dublin. Dat is toch geen Finland. Dat is, oh. uh, ligt in oh. Ierland. Oh, Ik heb oh, ja, al die kindgetallen door elkaar te halen. Je schrijf het nog allemaal die kleine papiertjes. Zet het nou eens netjes onder elkaar. Wat nou, zeg je? Ehm, nou, wie ben nou uh, weer aan? Finland. Finland. Dan krijgen we nu Finland. Oh. Zo bij me niet bij wie we nou weer aan de lijk krijgen. Hallo, hallo. This is Madrid calling. Het is weer, die oh. hebben we oh. net gehad. Madrid oh. calling, zie je zit hetzelfde nummer te bellen. Oh nee, hij was schaamelijk op Riedijl. Ja. Oh, Riedijl, je zit er toch niet op. Belachelijk he. Uh, uh, uh, ehm, uh, oh, Madrid. Netherlands, three points. Oh, toch weer die punt. Nee, natuurlijk heet je hebt die die heb je twee keer aan de lijn. Je kan het niet bij elkaar optellen. dat bel ik je van een Ja, Denemarken. Nou, bel nou een keer het goede nummer en dan kan maar één keer het well toch Denemarken well. ook een eens aan de lijn krijgen. Hallo. Of the Danish ah, alloo, Denemarken, oh, dat, is dat is mooi. We de hebben ja. de Denemarken aan de lijn. Uh, ja, zegt u maar, wat voor ja, punten u gaat u maar, geven? Vanavond, uh, uh, hoeveel punten kunnen wij rekenen van Denemarken? Zegt u maar, hallo. Ja. Ik ben benieuwd. Hallo. hallo. Hallo. Hallo, de groot. Waarom hoor ik? Niks? Oh, wat is er nou? Waarom hoor... Ik, hoor helemaal... ik hoor Denemarken dus... hey, de groot. Wat is er nou weer? Mijn beeld te goed is op. Ah, nu wel, wel, wel, wel. de hoogte. is op de isoline gelopen de hoogte. We het op de hoogte. op de hoogte. We zo jammer hadden we nu kunnen weten hoeveel punten we vanavond hadden. Nou weten we nog niks. Ik dacht dat ik voldoende Ik dacht dat ik voldoende dat Excuus meneer Van Deutelkom dat u erbij was. Wat maakt dat nou uit? Wat maakt... We gaan maar gauw verder met het programma. Nou, wat hebben we nog? Het is nog één te Ja, en, zo benieuwd, en, uh, nu nou, ik zal zijn zeker nou, het, gaan het Gehalte we nou... humor is vrij hoog deze oh, week. Hoor. Oh, nou, we hebben wel, we kunnen was, we wel was, gebruiken. Uh, voor ja, humor in dit programma, dus dat zou zo ik We laten horen wat uh, we we we oh, de vader hebben. Ja, we wat een de Ja, wat graag ook alweer voorheen voor. Dat was het niet. van die het niet. We hebben ja, Zullen We samen even een We samen het een We ja, zo ja, maar zeer ik kan me niet, oh, ja, we niet op twee dingen nee, tegelijk Nee, je, uh, maar voor kan je, nou, je kan niet even naar buitenland bellen. Oh Nee. nee. Oh. nee. Uh, zullen we samen een biljartje doen? En de grote hebben we toch helemaal geen zin in. Die gaat nou. We zitten midden in ja, de radioprogramma, dan gaan we toch niet een biljart Dit is de vraag ben van ben deze week. Oh, ja. Oh ja, de vraag. Paul Meulensteen uit Weert. Nou, dan komen de antwoorden. Ik we er Ik ben Zullen we samen een biljartje doen? Nee, dat doen we niet. We hebben geen keus. We hebben geen keus. We hebben geen keus. dat heleboel mensen hebben dat hier dat dubbel bedoeld. Oh, we hebben geen keus. Je kan niet kiezen. Ik begrijp Het is Deze is van Ruben Beegeman uit Ruben Zullen we zo. Wat je nou, wat uh, gaat hij doen? Ja, ja nee? mijn korte keu is al gekleid en klaar voor die stoot. Yeah. <laughs> Mijn ja, korte keu is ah, ja. al gekrijkt en klaar voor de stoot. Oh ja, mijn korte keu. Ja, gauw verder, wat ja, ja, Het oh. hoeft niet allemaal uitgelegd te zijn. Een beetje van Dennis Hardloper uit Voorburg. Oh. Ja, Dennis uh, Hartloper. Uh, uh, we zullen een biljartje ja, doen. Alleen als Bip mijn ja. korte keu komt kwijten. Ik wat is het weer op de spullen vandaag? maar het is niet nodig, Kalisvaart En wie waar? Een En oh, nou Flaringen ja, dus ja, We zullen samen een biljartje doen Nou, ik weet wel leukere dingen Op een groen laken Met een koele uh, keuwe, van Dikhout zagen de ploken, maar ja, het is ja, niet anders. En, uh, wacht even, even ja, ik wacht, en we hebben alle tijd, we uh, hebben alle tijd, maakt uh, het uit, hele bijz, zondag, is, uh, op, Het hele programma is allemaal gehoord. Zo jammer hebben dat songfestival, uh, ja, dat is zo leuk. Deze is van Jan de Haas uit de Rotterdam. Haas uit Rotterdam, uh, Rotterdam ja. Wil je zo een potje briljartje ja, doen? Ja, natuurlijk, uh, een briljartje uh, doen. Uh, liever een scheur onder het laken dan dat. erin. Kan ja, het allemaal nog wel te groot, het is een middag, het is nog voor oh, de lunch. heb ik hier de winnaar. Dan dat ik hier de telefoon. Pak die telefoon oh, op, dan oh, ja. heb ik hier de winnaar. Ah, lachelijk allemaal. Een oh. Hallo? Hallo? Oh, nou, Hallo? Wat is dat nou weer? Dat is de Tune van de Heer. Oh, oh, die belt. Dat oh, ja. dus die belt uit Kopenhagen. Laat je de Tune door de telefoon op. En slaat er ook nergens op. Nou, uit Kopenhagen, dikke Leo. Hier are de results of de jury van Kopenhagen. Hier is Dikkelen, Leo. Ja, ik zit even in Kopenhagen. Ja, natuurlijk. Ja, Maar ik denk, ik ga toch even bellen om even door te geven wie de gewonnen heeft. Deze is hier bij mijn duim, deze heb gewonnen. Ja, maar hallo. Ik zit in Kopenhagen. Ja, ja dat de... weet ik, dat heb ik net gehoord. Ja, maar dat ken ik moeilijk, zie Maar dat zien, kan ik toch niet zien, daar, de Groot. Oh, zal, zal ik even helpen dan? Dat ik hem even ja, voorlees, nee, nou, nee, dan, nee dan, joh. Mensen, de... dan geef ik hem wel even door, dan lees ik oh, al door. Oh, dan weet iedereen het, hè? Ja. Ja. Nou, even Zij kijken. Gewonnen dan? heeft uh, Marcel ja. Waaien. Oh, dat is toch ja. niet uh, Marcel Waaien uit, uh, uit halen? Nee, hey. ja. Haal ja. ja. ja. ja. die van de op, op de toom. Uh, de 41. Ja, ja. Op de ja, ja. Bosco ja, ja, ja, de, de, ja, de 6081. Dat is toch BP. doorgestoken. Ja, ja. Die gewonnen was gewoon. Ja, kan wel. Hij had die gewonnen, weet je hoor? Ja, nou ja. Zou hij gewonnen? Oh, nou ik weet het. Ja, ik weet het. Zitten in de donkere Waarop met gouden staat. Oh ja. Nou, zeker. Ik heb we nou nog. Ik van deze Oh, dat toch. Waarom staat er nou niet gewoon klaar? Wat is nou? Wat is de vraag. Komt ie, Hij die. Ik ga nou maar zijn. Oh, dit is hem niet hoor. dit, oh, dit, is oh, hem. Dat... dit stelt die voor. Ja, ja. Nee, nu, dat is nu, geen vraag. Nu komt de vraag. Papi, waarom zo Oh, ja, dat, dat is dat dus de... uh, dat is, uh... Oh, Zet dat ja, nou eens een Maar kin. dat zeg ik dus steeds. Ik kan is geen twee, twee zo dingen jammer, doen. Hè? Zo Hoe ja, verlies ik ja, mijn ja, concentratie? Ja, dat En je evenwicht. Ja, ja, alles verlies je. Ja, grijp dat hey, uh, Leo, hey, wat ben je nog? ja, je gaat er nog. Ik zie Wat in het zonnige Wat ik Want ik moet vanavond voor de de ja, dat ja, weten ja. we. Ja, nou, we het ja. zal wat worden vanavond. Ja, ja, ja, dat ja dat wat een spanning. Het een gebeurt allemaal, heb je nog uh, handel, trouwens? Nou, nou ik ben zingen, blij ja. dat u er even over begint. Oh, ja. Want ik zit eigenlijk min of meer met mijn handel in mijn hand. Oh, wat is dat ook? Nou, het ja, zit in mijn mobieltje waar u nu doorheen praat. In zijn mobieltje? Ja, dat wat zijn in namelijk durende telefoonkaarten. Oh. Oh. Daar komt hij nou mee, die handel. Ja, dat is natuurlijk wel handig. Ja, dat is reuze. Ja, ik nee. denk dat ineens je telefoonkaart op is. Nee, die ja, hadden we net moeten door. hebben, dan geloof ik geweldig. Ja, en uh, zijn die dure, Leo, die kaarten? Leo? Hallo, Leo? Leo? Eeuwigdurende telefoonkaarten. Het dik van mekaar show is dik van mekaar gezegd. Het dik van mekaar show is dik van mekaar gezegd. Radio aanstaan, dan kunnen we wel luisteren gaan. Ja, en hebben we nu zo aan het einde. Er zit een stopje in. Ja. Ik zou oh, zeggen, ja, daar hebben we nu vlak voor dat hey, we gaan ja? spelen. Heb je van de week trouwens dat verhaal gehoord van Maxima? Maxima, maar wat is het? Die was met... toch maar de keuken, hoor? Oh ja, die was op de keukenhof. Ja, nou, die is allemaal gek opgekeken, hebben ja. natuurlijk. Je hebt een hele woordenboek uit de hoofd geleerd in Nederland. Die denkt, nou, een keuken die staat in de hoek van de kamer. Komt ze daar op de keuken, of? Bloemen. Die, die, die heb gek gekeken, die denk ik ja, even maar, helemaal opnieuw, uh, ja, dus ik kom weer terug ik... naar de nonnetjes in Vught. Ja, ze waren daar achter ook niet blij mee, hoor, want uh, de, de uh, geweten? Ik zou directeur... dat Maxima geweest? Ja, je bak, ook wat die nou voor ondertussen, dat vonden ze hartstikke leuk dat dit, de Maxima... Dit zijn bloemen weg. Dus zijn bloemen weg. Bloemen weg bloemen op, bloemen op de keuken. Geplucht, ja. Wie, Maxima? Ja, verdrinken ze wel van. Wordt Maxima verdacht dat ze bloemen geplukt heb, uh, hebben op de Die directeur keuken. die heb ik nou aan de telefoon. Directeur die, uh, aan de telefoon? Van de keukenhof. Uh, dat is niet waar. Hoe heet die? Frank de Boer. Frank de Boer? Ja. Wat is die directeur op de Keukenhof? Ja. Uh, meneer de Boer, goedemiddag. U spreekt met voor elkaar. Uh, hoe hoorde u het dat, uh, dat de bloemen weg waren? Hoe, uh, hoe kwam u erachter? Uh, Eerst dan het een geintje was, ja, maar duurlijk. later zei hij dat het serieus was. Ja, ah, dat is ja, gewoon ons baas nee, ja, te Kijken natuurlijk, ja. ja, ja. Je Als je weet zeker weet dat Als je in ieder geval niet uh... Dat jij ervan vanaf weet. Nee, nee, nee. En, en, en ga, dan ga, ga je je afvragen, waarom doet ze dat? Ja, natuurlijk vraag je af. dat af en dat zullen we ook af, goed dan. gaan onderzoeken natuurlijk. Ja, u weet ook niet waar, waarom ze het gedaan hebben, weet u ook Ik heb er nog geen uitleg voor. Nee, het Dat we ook onderzoeken. Ja, uh, het is raar natuurlijk. Ja, ik he. heb, ik heb er geen zat. vrouw Benul van. Die, nee, u, uh, u hebt geen Benul. Wat uh, vond willem nu? Ik heb dat gevraagd. Uh, dat uh, zal hij onderzoeken? Die gaat uh, onderzoeken willem maar Hij verwacht bijna weinig resultaten. Ja, je moet, het is natuurlijk altijd afwachten hè. Maar wat ik hallo Hallo meneer, hallo, meneer de Boer, de grootvader hoort hier de Boer niet meer. Ik denk dat hij een telefoonkaart bij Dikke Leo heeft gekocht. Houdt het we zitten er nog Zit daar, goed, zit daar, goed. Het is de kant op, zijn we met je wat in de hand achteren. Nou, je hoort hem al weer van verre. We zijn er klaar voor, voor het wekenlijke hoogtepunt. Hier zijn we in de 30 seconden. meneer de ja, twee hoogtepunt. Punt, Hallo, James. Hallo, Heb je meneer De Groot? Nee, meneer de Groot ja. Nou, daar gaan we e kijken. Even kort even. hoor, uh, vlak voor Nou, ik, uh, als dat zou uh, kunnen, uh, even, uh, even uh, kort, uh, want het uh, uh, valt op te uh, uh, En ja. jammer, hè, we hadden de uitslag al kunnen <laughs> we. Nou, vlak voor ik hier de studio in kwam, ja. kwam ik een van mijn leden op zoek. Eén van tegen. mijn leden, je hebt maar één lid. Die uh, hebben een ongelukje gehad. Oh, Die lopen Een kruk, van zijn leden hebben een lid een ongelukje gehad. Die wilde van mij weten of hij zo goed liep naar het station. Oh, en liep hij goed naar het station? Nou, ik heb ze wel eens bij te zien lopen. Ik heb ze wel eens bijna. We zijn er weer doorheen. We nou, moeten nog uh, uh, adres van de prijs vragen. Ja. Ja, als u een ja, leuk antwoord nou, weet op uh, Ja, en netjes van de bier, ja, ja, ja. Dick moet... voor elkaar, atomstaartje, cross.nl. Dicht voor elkaar, atomstaartje, cross.nl. Ja, dat wordt een spannende avond natuurlijk. En het je had wel een uitslag kunnen weten, maar die Oen hiernaast hadden weer fout gecommuniceerd. Dus we gaan op een holletje naar huis doen. We gaan ook kijken, Ja, wordt dat was ja. spannend voor de Ja, ding, dat denk, denk ik ook wel. Trouwens is voor weer. We zien het. We zien het. We zien het. Wie nou? Wie nou nog? <truh> oh, mijn joop. Ben ik te laat, meesie.